De tuinfluiter. Een hoorspelserie in twaalf delen naar het boek En De Tuinfluiter zingt van Jos van Manen Pieters, bewerkt door Rudolf Geel. Vandaag het achtste deel. Oh, kijk eens, Inge, wat een prachtige bloesems heeft de Japanse kers. Oh, je kan zien dat het helemaal voorjaar wordt. Blijft u bij jongetjes gewoon, jong? Hoe kom je erbij dat ik weg zou gaan? Papa zei dat u misschien ging trouwen. Heeft je papa dat gezegd? Maar je toch niet vandaag? Gisteren? Ik heb je papa vandaag verteld dat ik niet ga trouwen. Ik niet? Ik blijf gewoon bij jou. Wil je dan niet trouwen? Oh, schatje, wat een moeilijke vragen stel je toch allemaal. Ik wil het toch weten? Ja, maar je kan toch nog niet alles begrijpen? Wil hoor. Hmm, ik blijf bij jou. Felix. Ah. Hm. Inge, weet je wat? Zullen we even naar het dorp gaan? Kom maar. Na al die jaren weet ik dat ik het haar moeilijk maakte. Maar daar kon ik niets aan doen. En ik herinner me hoe blij ik was dat ze niet wegging. Mevrouw van herenwaarde, er is bezoek voor u. Mm -hmm. Mag ik binnenkomen? Ja. ja? Dank je wel, zuster. Dag, Mario. Ligt hij wel goed zo? Oh ja. Gaat, maar. Het gaat wel. Nee. nee. Wacht, ah. ik schud het kussen even. Ah. ah, zo. Gaat het beter, hè? Ja. Had je wel tijd om naar me toe te komen? Ja, maar natuurlijk. Je komt iedere dag. Maar ik vind het prettig om bij u te zijn. Je ziet er moe uit. Nee, ik ben helemaal niet moe. Jawel. Jullie zeggen altijd hoe ik eruit zie. Als je, als je denkt dat het een beetje beter gaat... Maar jij ziet er anders altijd uit alsof je alles aankomt. Ik ben een beetje moe, echt e eerlijk. Is er iets niet goed? Ik, ik, ik ben een beetje moe, anders niks. Echt niet. Mag ik je vragen eerlijk tegen me te zijn? Dan voel ik me tenminste nog... Beetje waardevol. Ja, maar mijn, mijn problemen zijn zo miniem. Oh nee. Ze zijn echt onbelangrijk, mevrouw Van hier, waar Heus. Wil je me niet vertellen wat er aan de hand is? Als je me vertrouwt. Oh dan... ja, ik vertrouw u. U bent zo. U bent zo dichtbij me. Als een, als een vriendin. Dat wil ik graag. Ik heb het uitgemaakt, met Jaap Dubois. Waarom, Marion? Is het is niet omdat ik niet meer van hem hou. <laughs> het is zo moeilijk uit te leggen. Aan een vriendin? Ik wil Inge en uw man niet in de steek laten. Jaap wilde me meenemen naar Frankrijk. Is dat niet erg opofferingsgezind? Als je van iemand houdt? Er was nog een reden. Welke? De godsdienst. Wil je me dat uitleggen? Ik kan niet trouwen met iemand die niet denkt over de dingen zoals ik. Iemand die, die niet in God gelooft. Daar kan ik niet mee leven. Is dat niet een... Hard standpunt. waarmee je jezelf schade berokkent. niet op den duur. Daar vertrouw ik op. Hmm. Dat vertrouwen, daar zou je me iets van moeten geven. Maar het is een, een kwestie van geloof. Mevrouw van Eerwaarde. Ik kan het niet uitleggen. Geloof is hier een kwestie van verstand. Wie alleen op zijn verstand vertrouwt, zal er niets in vinden. Ik heb altijd op mijn verstand vertrouwd. Dat weet ik. Moet je kijken wat er van me over is. Alleen nog verstand. zelfs dat, dat niet meer Marion ik zie zoveel beelden gruwelijke beelden van duivels die niets met dat verstand te maken hebben mm -hmm. die ik met mijn hersens niet te pas kan mm -hmm. als ik als ik over die nachtmerries nadenk dan dan hoop ik soms tegen mijn verstand in dat ik Beelden zou zien. Niet bedreigend, maar een bevrijding. Ja, maar dat kan toch? Denk je? Zou, zou ik daar nu nog op mogen hopen? Het werd Pasen, onrustige dagen. Beurtelings waren mijn vader en Marion bij mijn moeder. Toen mijn vader de dag na paasmaandag even naar de fabriek was, werd Marion morgens plotseling gebeld door een verpleegster. Met het huis van uw familie van Herenwaarden. Juffrouw van Kerk? Ja? Ik bel u namens mevrouw van Herenwaarden. Ze vraagt of u onmiddellijk kunt komen. Oh ja, ehm. Um... Oh, heeft u haar man ook gebeld? Nee, zij heeft heel duidelijk om u gevraagd. Ja, ja. Ik breng de boodschap alleen aan u over. Ja, ja, ja, ja, ja. ja dank u, zuster. Uh, wilt u haar zeggen dat ik zo snel mogelijk kom? Ja. Dank u. Dag zuster. Ik ben zo snel mogelijk gekomen. Hm, lief van je. Zuster belde dat u mij wilde spreken. Noem me Magda. Ik hou je hand vast, Magda. Marion, zeg het maar. Het lijkt Inge op me. Hoor oh, ik denk het, ja. Als ze ouder is, zal ze dat zeker doen. Ja, haar karakter. Maar natuurlijk, natuurlijk heeft ze dingen van jou. Ik, ik was zo bang vannacht. Ik wil er niet aan denken dat het terugkomt. Maar als je niet bang bent, dan komt het ook niet. Ik ben bang. We zijn bij je, Magda. Zolang als je wilt. Ik, ik, ik heb altijd aan mezelf gedacht... Toen jij bij me was geweest, dacht ik dat die angsten, dat die dromen voorbij zouden zijn. Mm -hmm. Maar vannacht droomde ik weer. Er sprak iemand tegen me. Ik zag hem. Het was zo afschuwelijk. Oh, je mag jezelf niet kwellen. Begrijp me alsjeblieft. Hij keek me aan. Hij lachte. Hij zei dat, dat straks, als ik, als ik hier niet meer ben, mm. dat dan nog niet alles voorbij is. Mm. Omdat, ik, omdat ik voortleef in mijn kind. En, en dat mijn kind niet anders is dan ik. Met mijn drift, met mijn egoïsme. Het is allemaal mijn schuld. Het is een droom. Ik wil niet dat Inge wordt als ik. Ik wil niet dat ze, dat ze ongelukkig wordt door mij. Nee, maar meneer, meneer zorgt goed voor haar. Echt? Ach, ik kijk naar hem en ik zie hoe hij is. Zo zorgzaam. Maar, maar zijn liefde is een, een groot doodding. Zijn gevoelens voor mij zijn afgestorven. Hij laat je niet in de steek. Straks als ik, als ik dood ben, dan, dan ontmoet hij een ander. En die, die, die, die maakt hem wel gelukkig. En die, die geeft hem kinderen. Marion, ik, ik ben zo bang dat hij, mijn, dat, hij, dat hij ons kind zal gaan haten. Het niet. Ik, ik wilde niet zwanger zijn. Ik heb haar verspeeld. Ik heb haar kansen teniet gedaan. Vre Meneer en Inge, dat, daar komt niemand tussen. Echt, geen vreemde. Niemand. Die dingen mag je niet denken. Het is gif. Het is gif dat in mijn gezaait is. Ik ben dichtbij je. Jij houdt van inge. Ja. Dat weet ik. Jij, jij mag haar niet laten gaan. Ja. Ik wilde dat je bij me kwam, omdat ik je dit wilde vragen. Hou, hou alsjeblieft van haar, Marion. Ze heeft je zo nodig. Maar natuurlijk hou ik van haar. Maar ik moet je iets zeggen en je moet goed naar me luisteren haar vader houdt van Inge als geen ander hij zal altijd voor haar zorgen je kunt er gerust op zijn met een man zoals hij ik wil niet dat je denkt dat alleen ik voor haar kan zorgen dat zou hem tekort doen ze is omgeven door zijn liefde hmm. Marion, ik heb zo'n afschuwelijke pijn. Ik ben meteen van de fabriek hierheen gekomen. Het dienstmeisje heeft me gebeld. Wacht, hij heeft opeens weer zoveel pijn. Wacht, hè. Wacht, hè? Wacht ik ben bij je. Dank je, zuster Marion. Ze hebben haar een injectie gegeven. Ja. Het zal nu wel gauw voorbij zijn, hè? Laat het voor haar hopen. Nou. Maar jongen, mm -hmm. Waarom vroeg ze of je bij haar kwam? Ja, ze had een nachtmerrie gehad. Was dat alles? Er was nog wel meer, maar... Wat, wat, wat heeft ze gezegd? Het ging, over, het ging over Inge. Over Inge? Mhm. Maakt ze zich zorgen over Inge? Ja, over de toekomst. Omdat, oh, ja, dat heeft ze zich in haar hoofd gehaald. Maar Jon, dat, dat moet ik nu weten. Ja, maar het is moeilijk om te vertellen, meneer. Ja, probeer het toch wel, Marion. Ja, nou, ze was bang dat u, niet meer, dat, u, dat u niet meer van Inge zou houden als u op een dag hertrouwd was. dat gezegd? Ja. Ik heb het eruit de hoofd proberen te ja. Ja, ja, natuurlijk heb je dat, ja. Jij ja, weet ook niet hoe dat allemaal gegroeid is. Weet je, ze heeft mijn gevoelens voor haar nooit serieus genomen. Mm. Daar ligt het begin. Ze heeft zoveel ijs om zich heen opgestapeld en dat ijs is pas de laatste maanden gaan smelten. Ja. Maar ze, ze kan toch niet doodgaan met de gedachte dat ik Inge in de steek zal laten? Nee, natuurlijk niet. misschien dat u... Ga even naar dat toe. Ja. Ja. ga jij maar naar Inge? Ja. Laat je haar niet in de steek, Renier? Dat is toch onmogelijk? En Marion, hoe gaat verder met Marion? Ze heeft haar eigen heimwee naar die schilder. Hé hey, jij, hey, jij met je verlangen naar haar. Tenslotte zijn we allemaal ongelukkig waar je me dat zegt. Terwijl we ieder voor ons weten hoe goed alles zou kunnen zijn. Toen ik met je trouwde. En ik dacht dat het leven een stralende vorm zou krijgen. En toen je inge droeg. En toen je zag hoe ongelukkig ik daaronder was. Ik begrijp niet veel van het leven. Dacht je dat begrip je helpen zou, Renier? Ah, dokter. Oh, bedankt, uh, uh, hoe maakt u het? Is, is mijn vrouw al bij kennis? Loopt even met me mee, dan kunnen we samen even over praten. Ja, graag. Gaat u zitten. Goed. Dokter, hoe lang gaat het nog duren? Ja, hoe blij dat u er bent. Uh, ik denk dat het nu uh, heel snel gaat uh, aflopen. En het is belangrijk dat u. Uh, ...bij uw vrouw blijft, ja. zodat zij u kan uh, zien als ze even wakker wordt. Mm -hmm. U mag hem ook af en toe even vasthouden, niet wakker maken. En ik denk dat de periodes van wakker zijn steeds korter worden en van slapen steeds langer... ...en dat ze zo langzamer zeker zal inslapen. Dus je op prijs stellen als u bleef. Ja. Ja? Ik blijf hier, dokter. Prima. Ja. En... Uh, hoe lang het gaat duren, dat kan natuurlijk niet precies gezegd worden, maar het zal zo lang niet meer zijn. Dank u wel, ja, wel dokter. Ik wens u heel veel te... Dan ga ik uh, gauw naar uw vader Ja, dank dus. u wel. Marta, liefje, wat heerlijk ah, dat je erop bent. Ik kon niet langer wachten om je te zien. Ja, en ik liep de hele middag rond alsof ik helemaal vergeten was hoe ik moest gaan zitten. Wat gaan we vanmiddag doen? Vanmiddag. Vanmiddag heb ik een verrassing. Wat voor een verrassing? Dat is mijn ruim. Vertel het, ik ben zo nieuwsgierig. Goed, goed, goed. Raden. Ik ben niet goed in raden. Proberen, proberen. Het is geen mens, geen dier. Wat dan? Een ding? Ja, heel knap. Een ding. Wat voor een ding? Is het groot? Zeg het nou, Renier. Ja, het is groot, stevig en van... Uh... Nee, nee, nee, nee. Nee, dan wordt, dan wordt het te gemakkelijk. Ah, Zeg het nou, ik kan helemaal niet goed raden. Goed, groot, stevig en van steen. Meer zeg ik niet. Ja, ja. En? Ja, je bent warm. Ik zie dat je dit weet. Een huis. Oh. <laughs> een meisje. Moet je dat horen? Ik voel me zo leeg. Geen wonder. Moet je kijken wat de zuster in je arm legt. Ingeborg. Ingeborg. Je hebt net zo'n kleur haar als je moeder. Renier. Hm. Oh, je bent wakker. Hou me stevig vast. Zo moeilijk praten. Ik ben bij je. Doe het maar rustig. Hm. Neem mijn ring voor Inge vertel haar van Jezus Marion ze zegt tegen Marion zeg dat God dat de liefde het gewonnen heeft en dat alle schulden zijn verdwenen. <grijgene> We rijden niet hier. Meneer? Magda is gestorven, Marjan. Vlak voor ze stierf, noemde ze je naam. En vroeg me je te willen zeggen dat God de liefde overwonnen heeft. En dat alle schulden verdwenen zijn. Ze is niet alleen gestorven. Nee. Ze was zo rustig, zo, zo vredig bij me. En nadat ze gesproken had. sliep ze in. Er was niets angstaanjagends meer. Ik heb gebeden dat het zo zou gaan. Het was zo vreemd toen ik het ziekenhuis verliet ik... ik. dacht, nu kom ik hier niet meer terug. Het gaf me zo'n leeg gevoel. Terwijl ik blij moest zijn... dat haar pijn nu voorbij is. Ik, ik voel me zo uitgeput, man. Het is nu in veilige handen. God zal alle tranen van haar ogen afwissen. En nu het voorbij is, Marion. En nu het zo gegaan is als jij had gehoopt. En nu je straks weer alleen bent in dat huis met die man en dat kind. En nu je weer alle tijd hebt om te denken. Nu je weer alleen bent, overgelaten aan jezelf. Waarom ben je niet met mij meegegaan?